Dit is Goolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Lucie Roodbal en Bernard Robben. En de techniek is vanavond in handen van Joop Natrop, die vervangt Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Goolse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbal en Bernard Robben. En we hebben drie interessante gasten. Namelijk uh, Jeroen Hendricks van het CDA, lid van de gemeenteraad. En Deborah Eikelenboom van de SP, eveneens lid van de gemeenteraad. En dat gaat over uh, die partige kop in het artikel. Goorle vreest de nieuwe AWBZ. Ik denk, Oei, we gaan ons nu overkomen? Daar gaan we sowieso even over praten met de politiek. En als andere gast Jan de Rooij over zijn uh, judo. Is het academy, of moet ik gewoon zeggen Jan, judo Academie. Judo Academie. Ja. <laughs> maar jij hoort het liever uitspreken als de Judo Academy? Nou, ja, nou. van mij. Dan maakt iedereen van zichzelf uit. Ja, dus, ja. Wat dat betreft ja. heb ik geen voorkeur. Nou, in ieder geval een leuk, leuk heel kort artikeltje. Ik had uh, eigenlijk een groter artikel verwacht. Want het is toch niet niks wat, wat daar staat te gebeuren. Maar daar gaan we het eigenlijk uitgebreid over hebben. Maar als eerste beginnen we altijd even met een rondje. En ik hoop dat jullie ook meedoen. Wat was er in het nieuws, het lokale nieuws? En de dames krijgen altijd de voorrang. En nou, Deborah, had jij nog nieuws te melden? Heb ik nog nieuws te melden? Ik heb een drukke week achter de rug. En volgens mij is het in Goorle vrij rustig geweest. Dus ja, als ik buiten de grenzen van Goorle kijk... dan is het nieuws wat het hardste bij mij aangekomen is. Is het nieuws van heel ver weg uit Amerika. En dan heb ik natuurlijk over het afschuwelijke drama nou. daar in Newtown. Hmm. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, wat een ongelooflijk leed. Ja, ja. Dat, heel veel verdriet. Uh, dan denk ik... Uh, dan is het altijd maar goed dat uh, Goorle de voorpagina's niet haalt. Dat wij het hier uh, toch uh, rustig met elkaar hebben. En ik heb sowieso in het uh, Goorles uh, belang gekeken. Dat is een beetje een moeilijk bruggetje naar het onderwerp wat ik uh, net naar voren bracht. Maar dan krijg ik gelukkig altijd wel weer een uh, glimlach uh, op mijn gezicht. Want uh, op de voorpagina stond een, een heel verhaal van uh, twee uh, judoka's. Uh, Grimvuizers... Uh, en Tom schrijven en zij zijn op een brommetje zijn ze helemaal naar uh, Spanje ja. gegaan <laughs> en uh, dat is een groot avontuur uh, geworden met, ja. met heel veel uh, ja, ja obstakels onderweg en dan. Uh, lees je in het verhaal dat ze gelukkig toch ook nog heel aardige mensen in de wereld tegenkomen, ja, die een ja. slaapplek aanbieden en die gelijk klaarstaan ja. om te helpen bij pech. Dus ja, dat heeft bij mij wel weer een glimlach terug op te Want Toen gekeken. ik het las, toen dacht ik zo van <coughs> hoe, waar beginnen ze aan en hoe durven ze het? Ja. Zonder, zonder eigenlijk echt een goede voorbereiding. Ze stappen op een simpel brommeltje, met uh, dus ja. inderdaad uh, geen kwaliteitsniveau had. En, Precies, <laughs> ja. Ja. en ze waren allebei behoorlijk uh, stevig uh, van lichaamsomvang. Ook nog, ja. Ik denk, nou en zeg dan heel die afstand, maar ze hebben behoorlijk wel meegemaakt. Maar het is allemaal goed gekomen. Hè? Ja, ja, zeker. Vond het een leuk ja, verhaal. Ik vond het ook een leuk ja. verhaal. En uh, ja, dat heeft me goed gedaan. Wat ik ook nog uh, mooi vond, uh, was het verhaal van, uh, van uh, sportschool Jan de Roy. Die een inzamelingsactie ja. hebben gehouden. Wat speelgoed betreft. En wat ze dan uh, geschonken hebben aan de voedselbank. Dat had alles te maken met uh, Sinterklaas. Dus dat vond ik een geweldige actie. Ja. Complimenten daarvoor. Oh, mooi. Nou, leuk nieuws. Jan, opstekers. Lucie, wat is jouw nieuws? Ik heb niet zozeer nieuws... Maar wel uh, ja, een soort oproep, een mededeling. Ja, moet ik zeggen, mededeling oproep. Wat mij opvalt en wat ik echt altijd een verrijking vind en heel leuk vind: het is de grote vredesboom op het kloosterplein. Waarin iedereen wensen kan hangen en uh, dingen kan maken. En ik heb er vanmiddag ook alweer een stel dingen bij gehangen, wensen. En, want we gaan verschillende winkels langs en dan kunnen mensen inderdaad iets schrijven, mm -hmm. iets maken, iets schilderen. En de boom hangt al behoorlijk vol. Er hangen denk ik alweer een paar honderd uh, wensen, kaarten. En uh, ja, bij die prachtige stal natuurlijk. Maar uh, ja, ik wou mensen oproepen van, uh, er zijn verschillende winkels. Kan je inderdaad nog een kaart maken in de bibliotheek. De Wereldwinkel, denk ik dacht ook gewoon als belang. Maar ook, um, ja, schrijf iets en hang het in de boom. Uh, uh -huh. Ik vind dat altijd een heel leuk... Het is al een paar jaar aan de gang, die ja. Vredesboom. En uh, ik vind het een heel leuk initiatief. En uh, ja. Ja. ik vind het ook iedere keer wel leuk dat er ieder jaar toch zo'n boom weer vol komt te hangen. Ja, ja. ja. Ik vind die bomen staat toch mooi te wezen. Hè? Naast een ja. bijzonder aardige kerststal. Dus ik vind toch, als je ja. zo er langs komt fietsen. En je werpt even een blik naar links of rechts. Dan uh, vind, ik, vind ik het best wel grappig. En dan is met, die, met die, met die ledverlichting van, van, van ja. de, de publieke schemerlampen. Ik vind het niet ja, onaardig. Ik moet zeggen, hè? Ik, ik was ja. van de week ook uh, vrijdagavond. Liep ik ook door het dorp s'avonds. En met alle lichtjes en alle lampen. Ja. En het plein ja. met de schemerlampen aan. Ja. Het had wel iets in de kerststal. Ik denk, het ja. is wel knus. Vind ik ja. ook. Nou, ja, ja. Ik hoop, ik hoop dat hij heel blijft, hè. dat hij uh, dat, uh, zeg maar ah, uh, uh, geen gekke dingen met je uit halen Laten we het even helpen. Dat was jouw nieuws. Uh, dat was mijn nieuws Jan, eigenlijk. Jan, had ja. jij nog wat nieuws te melden? Hoeft ja. niet hoor, maar als ja, uh, het heb, iets heb, is dan is uh, het uh, genoeg nieuws, alleen, alleen uh, er wordt natuurlijk net een heleboel uh, van mijn voeten weggemaaid. Want uh, die gasten die daar dus naar Spanje zijn geweest, die sporten dus, dus al jaren bij oh, mij. Uh, oh, ja. Maar dat vind ik helemaal niet erg, dat gun ik jou wel. Ja. En uh, nou, daar waren, die, die uh, waren dus brommetjes van 200 uh, uh, euro die ze dus uh, ja. uh, uh, via internet uh, op de kop hebben getikt. Ja. En dat, was, dat markeerde van alles aan. Ik ja. zei nog van tevoren, ga nou even langs de fietsen maken. Maar uh, ah, dat was helemaal niet nodig. Dat ging en, wel. Uh, ze waren ook helemaal op, die brommers. Ze hebben ze uh, trouwens terug mee naar Goorlen genomen. Uh, die vader van Grim die, uh, die heeft ze teruggebracht naar Goorlen en die heeft die brommetjes achter in de auto gegooid. En ja. uh, die staan nu bij <laughs> hun op de plaats. Dus dat was uh, wat uh, de voorpagina betreft. En uh, van de week stond er een klein stukje in de krant van het uh, uh, begin van het uh, nieuwe, uh, nieuwe project van ons. Dat is dus de Judo, Academy, of Judo Academie. Ja. En... Uh, nou, wij zijn al volop aan het werk. We wachten onderaan tijd. Er zitten er twee mensen van de politiek naast me. Maar het <laughs> heeft zes jaar geduurd voordat we, we zover waren als waar we nu zijn. Oei, oei. En ja. Ik... De SP heeft daar geen zes jaar over na of te denken hoor. Ja. Nou, ik weet niet wie het allemaal doet. Maar uh, het heeft wel uh, in totaal zes jaar geduurd. En dat is natuurlijk jammer, want we hadden voor de Olympische Spelen al veel mensen in huis. ...kunnen halen om, om daar wow, gebruik van is te maken. Uh, ja. Oh, ja. Ja, Goorle heeft daar een kans laten liggen oh, natuurlijk. Oh, oh. En iedereen die sprak er wel over van... Uh, ah, ...dat is heel goed, uh, ik, ik praat zo dus over jaren terug... van. Uh, ...dan kennen ze dus bij jou uh, uh, trainen... ...en uh, ja, doen wat ze moeten doen om, om, om, om, om naar, uh, naar Londen te gaan. En uh, ja, daar is er gewoon helemaal niet van gekomen. En dat vind ik uh, voor ons een gemiste kans, maar ja. voor Goorlen... ...een gemiste kans. Ja, ja. Maar goed, het, uh, we, zijn al, we zijn al begonnen... Ja. En uh, het schiet heel aardig op. Ja. En we hopen op het eind van april uh, ja. iedereen uh, te kunnen laten komen kijken naar het uh, ja. Ja. fraaie gebeuren daarbinnen. Maar daar gaan we het dan nog het voerig over hebben, Jan. Ja, wil ook nog een stukje in de, in de geschiedenis duiken van jouw sportschool, zo van uh, 33 jaar geleden is het allemaal begonnen. Hè? Dus, uh... nou, in 78? Ja, ja, ja. Dat is iets langer. Dat is iets langer. Ja. Ja. In 78 zijn we begonnen in de Kerkstraten, ja, ja, ja, ja, ja. in het voormalig pand van uh, bakkerij maar, Blommeren. daar gaan we het dan over hebben. Oké. Okay. Dat was jouw nieuws. Yes. Jeroen, wat had jij voor nieuws? Ja, zoals de Boran aangaf, is Goorden natuurlijk niet een dorp dat heel vaak op de voorpagina's komt. En dat wil uh, ik in ieder geval politiek gezien ook uh, graag zou houden. Ik denk dat we daar ook goed ons best voor doen met elkaar. Maar die ene keer dat het dan wel gebeurt, in het geval van die verwaarde Rielenaar die zijn, die zijn huis ja. opblies, uh, um, Kwam Goorden natuurlijk wel op de voorpagina's terecht. En um, toen verscheen er vorige week een stukje in de krant bij het, uh, ja. het kopje ongezouten van Tom Takker Die het nodig ja. vond ja. om uh, onze burgemeester uh, ja. veel woorden en weinig daden te verwijten. ja. Daarop is gelukkig uh, door Norbert de Vries in het Goordes Belang al gereageerd. En afgelopen ja. zaterdag ook door Marije, Marije de Groot in het Brabens ja. En ik wil ja. toch ook hier nog een keer aangeven dat ik vind... Dat onze burgemeester op dit punt uh, ja. wel degelijk ja. heel zorgvuldig gehandeld heeft ja. en de belangen van deze individuele burger die, wow. die nou, daar maar, nog niet voor zichzelf ja. kan opnemen, goed heeft. Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat niemand haar <laughs> iets kwalijk neemt. Ja. En, en, en, en, en ik, ik, ik vond het vond, ik vond ook een takkenstuk. Ik wil ja, ja. dus maken dat als, als het Bramans Dagblad inderdaad naar dit soort uh, ja. journalistiek, als ze daar vertaan ja. uh, van moeten hebben. Ja. Nogmaals, uh, in Goren zijn we op zoek naar een stukje uh, integer en zorgvuldig bestuur. waarin ja. dat alle partijen daar goed aan deelnemen. En dan uh, vind ik dit niet, uh, ik, dit niet nee, ik vond het toch een volstrekt smakeloze kolom. Ik vond het jammer ja. dat hij erin stond. En uh, dat verdiende inderdaad een burger niet. Nee. Helemaal eens. Ja. Een ander stukje wat niet direct nieuws was. Maar wat misschien wel nieuwswaardig is. Is uh, een stukje wat in de in politiek forum van de uitstraling stond. Ik weet niet of iedereen dat hier Ja, ik heb hem gekregen. Heeft en gelezen nee, ik heb hem nog niet gelezen. maar Regelmatig komt een politiek forum in de, in, ja. in de uitstraling. Daarbij mag iedere politieke partij ombeurt en stelling uh, deponeren... waarop de mm -hmm. andere partijen mogen reageren. Mm -hmm. In dit geval heeft de Partij van de Arbeid een stelling uh, neergelegd... over uh, kleine ondernemers en ZZP'ers die in deze tijden in financiële problemen komen. En eigenlijk ook onder het, ja, het ja. bestaansminimum terechtkomen. Dus een stukje ja. nieuwe armoede, zeg maar. Ja. En uh, daar hebben de Partij van de Arbeid en de SP, als ik me goed herinner... Dat klopt. Een, ...een motie of een amendement ingediend, ingediend is in de gemeenteraad. Ja. Ja. Daar is toen, uh, die is toen niet aangenomen, in het geval van het CDA... ...omdat wij op dat moment, hè, dat werd in die raad ingebracht... ...niet alle consequenties konden overzien. En je wilt uiteindelijk ook een zorgvuldig besluit nemen. Ja. Goed, uh, in deze stelling hebben wij daarop uh, alsnog op gereageerd. En uh, viel het uh, mij in ieder geval op dat het CDA... Zij zijn dus wel degelijk voor die kwijtschelling van OZB en Heffingen... van ZZP als kleine ondernemers, IEDAT, waarvan aangetoond is dat zij dus het niet, niet kunnen. Maar dat de andere twee coalitiepartijen toch bij hun technische standpunt blijven... dat allemaal heel ingewikkeld is en het daarom niet, niet willen doen. Oh. Dat viel mij op. Ik had niet zo'n groot verschil in die reacties verwacht, zal ik, ja. zal ik het zo maar zeggen. Mm -hmm. dus, um, ja, dat, de, de SP pleit er eigenlijk al jaren voor, hè, vooral uh, ZZP's. Dat zijn toch hele kleine ondernemers en vooral in tijden van crisis hebben die het heel erg uh, moeilijk, ja. te, die dreigen echt ten onder te gaan. Het is ook heel erg jammer voor onze samenleving dat zoveel kleine bedrijfjes dan uh, verdwijnen. Dus ja, wij pleiten daar al jaren voor hè? en het is ontzettend jammer dat we zo weinig steun hebben gekregen voor onze motie die we tijdens de begroting hebben ingediend. Mm -hmm. Maar ik ben blij te horen dat het CDA al een beetje van uh, richting is veranderd. Dus dat uh, biedt hoop voor de toekomst. Nou, Kijk ja, we waren het toen ook al... Goed, hè, hier worden, zo, het hier al worden al, tegen het eind van het jaar prachtige voornemens uitgesproken, ja. toch? <laughs> nou, ja, Goorlen is wel een, uh, een dorp waar volgens mij uh, relatief veel uh, vakmanschap zit. Hè, dus dus ja. uh, uh, zelfstandige ondernemers, kleine, kleine ja. bedrijven. Ja. Ja. En, uh, dus het kan ook, want ik zie ja. voorzien voor de komende tijd toch, nog niet een heel rooskleurig beeld... ...als het gaat over uh, de economische situatie. Dus ja. mm -mm. ik denk dat we daar in Goorlen wel uh, goed over moeten houden. Omdat, hè, uh, je kunt wel zeggen, mensen zitten niet in een uitkeringssituatie... Maar, ...een stukje bescholenarmoede... van mensen die wel een ja. bedrijf hebben... ...maar eigenlijk uh, zo weinig verdienen, heel weinig verdienen... Ja. Die, die, ...die zijn in feite... ...kunnen ja. die nog wel slechter hebben dan mensen met ja. een, een bijstand. Ja, een, met een eh, er zijn zzp's die ja. Ja. zitten werken... Ik denk dat de, de zzp'er onvoldoende duke. voor zichzelf ja. ja. ja. ja. zich zorgt... Hè. ...en zeker niet voor een pensioenvoorziening. ...ze hebben meestal wel een arbeidsonderzichtigheid Dat is zo duur die verzekeringen. ze wel aan heel veel dingen meebetalen, ...maar ze hebben heel weinig rechten... ...dus ja, ze blijven maar doorproeteren... ...terwijl ze soms... ...om het bijstandsniveau terechtkomen. Maar betekent dat dan dat Horen jullie zeggen dat men te gemakkelijk echt te besluit om zzp'er te worden en men onvoldoende alle uh, consequenties inschat, overziet? Nee, ik denk niet dat mensen nee. te gemakkelijk besluiten om zzp'er te worden, sommige mensen kiezen daar heel bewust voor, uh -huh. maar vooral in deze tijden van werkloosheid zijn er ook mensen ja, die proberen zelf iets op te zetten ja, en ja. zijn dan ja. automatisch zzp'er, maar het is geen bewuste keuze op dat moment, ja. het is eerder een noodsprong. Ja. Ja maar niet iedereen die kan toch uh, zelfstandig uh, werken, uh, wel werken maar ik bedoel uh, als je dus zzp'er bent dan is het niet alleen dat je bezig bent met je, met je vak maar alles wat er omheen zit moet je dus ook nee, allemaal nog eens even kort, doen raas, ja, ja, ja, en zolang als de tijden goed gaan ja. Dan, ja. uh, dan gaat dat een stuk makkelijker. Ja, en uh, ja, dan wordt er in tijden, wanneer het, wanneer het dus slechter gaat, mm. wordt er wel verlangd dat dat het dus zo doorgaat. En dat, de meesten vallen dan door de mand. Mm. Ja, en mm. dat is wat nu gaande ja. is. Eigenlijk moet je een grote groep van die ZZP's optellen bij de grote groep werkelozen die er al is. Mm. Dan Alleen... heb je werkelijk een beeld van... Uh, ja. ja. Kijk, en het is dan beter onze in de situatie dat ze nog een bedrijf hebben en een klein beetje te ondersteunen dan dat dat bedrijf je dan ophoudt te bestaan is ja. uiteindelijk in een nog veel meer uitzichtloze Ja, Ze ja. ja, ja, ja, ja. kunnen beter zorgen dat ze hun vak ja. kunnen blijven uitoefenen. Ja, ja. Dat was mijn nieuws. Oké, okay, dan had ik nog even kijken. Nou, ik heb een paar dingetjes gevonden in de afgelopen periode. Het zingen is op de nationale inventarislijst gekomen. Ja, ja, ja, ja. Vind ik vind eigenlijk wel leuk als, als heemkundige zo dat, ja, ik, eindelijk. Eindelijk. eindelijk. Ja. Ja. Dat had natuurlijk al wel eerder gemoeten. Ja, ja, ja. Maar oh, ja. Nou ja, het is natuurlijk wel zo. Ondanks uh, dit feit uh, zakt toch het Drie zingen wel een beetje in. Hè, want uh, we doen het nou weer op 6 januari. En uh, we zijn vol met de organisatie bezig. Maar het aantal groepen was vorig jaar een stuk minder. En er wordt misschien dit jaar wel minder. Dus we moeten het echt even aanzien. En stel dat het, uh, dat het in zou zakken. Dan willen we toch kijken of het op een andere manier. Misschien meer koren. Tilburg gaat dan met koren aan de slag. Ja. Dus daar is Pauls Papens heel actief in. Dus ik zit ook in zo'n regiogroepje overleg van uh, Drie Koningszingen, Gorda Tilburg, maar ook de regio. En toch kijken of we de zaak overeind kunnen houden. Maar in ieder geval, dit is toch een heel aardige steun in de rug. Hè, om op die manier uh, toch echt voor te blijven gaan. Net als eerste. Dan uh, las ik, um, even kijken. We krijgen een docent cultuur voor de Gordische Jeugd. Dat stond in de krant van 14 december. Ik vind het een goede zaak. Dus er komt een aparte combinatie, docent dus voor cultuur. Het wordt, en dan citeer ik even de derde combinatiefunctie die in Goorland van de grond komt. En eerder werd al invulling gegeven aan de combinatiefunctie voor de brede school en de combinatiefunctie sport. En ik ben het er helemaal mee eens: leerlingen moeten meer krijgen dan rekenen en schrijven. Dus ik vind het een, een goed initiatief. Ja, ik ben ook ja. blij met het initiatief. Ja, ik vind het heel belangrijk dat er iets aan uh, cultuur wordt gedaan. Er wordt al zoveel bezuinigd. Dus ja. is het is ja. mooi dat we de lucht daar toch mee uh, grootbrengen. Ja. Nou, dan had ik ook nog even kijken: er stond er ook in een actie tegen de antenne van de Sint-Jan. Merkwaardig. Dus de cliëntenraad van Zorgcentrum Elisabeth in Goorle. de lokale SP, Deborah en een groep omwonenden willen samen voorkomen dat er een UMTS-mars wordt geplaatst, want men is het helemaal niet erover eens ja, of dat nou wel een kwalijke zaak is en men stelt al dus, we zijn er niet van overtuigd dat de straling ongevaarlijk is en juist in de buurt van deze kwetsbare groep, met name dus de bewoners van het verpleeghuis, daar moet je geen risico mee nemen. En er is uh, toch uh, wel geprobeerd om overleg te plegen met de gemeente, maar dat is kennelijk onvoldoende gelukt. En uh, ook de profietrecht, Blaam, vindt de voorzitter van Overdijk. Maar juist de kerk had ook aan de omgeving moeten denken. Nou ja, ik lees het en ik denk, ja, nou, daar is het leste woord dus kennelijk niet over gezegd. Dan vuurwerkbrillen voor de Goordense Jeugd, ook een goed initiatief. Alle leerlingen van groep 8 van zes Goordense Baarscholen, die krijgen deze en van de gratis vuurwerkbrillen. En de Jongeren Jongerencentrum Mainframe, die gaat er ook zelfs wat tekst en uitleg over geven de Tilburgse oogarts Henk Veraard Die geeft vandaag de aftap op basisschool Openhof aan de Franse Driehoek. Dus dat is een goede zaak, denk ik. Nou, dan zouden ze misschien ook wel uh, asbest handschoenen bij kunnen ja. leveren. Ja. Want uh, die ogen ja. die worden dan ja. wel beschermd. Maar de rest is dan nog niet beschermd, natuurlijk. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Je krijgt op deze moment ook een stukje gesprek met die, met die jeugd. Om ons een stukje preventie bij te brengen, denk ik. Hè? Ja. Ik mag het hopen. Ik ook. En als laatste nieuws had ik nog uh, de contactraad cultuur en dan met name Thijs Kemmer Die hebben dus uh, de tweejaarlijkse kunst- en cultuurprijs uh, ontvangen. En Thijs gaat als voorzitter terugtreden, dus er komt een nieuwe voorzitter. Maar ik denk wel dat die club het verdient. Want ik denk toch dat uh, onder zeg maar, aanvoering van Thijs uh, die club zich behoorlijk heeft uh, gemanifesteerd. En best wel wat dingen heeft bereikt. Goeie zaak. Nou, dat was het nieuws. Is het jullie om het even met welk onderwerp we beginnen? Jan of, of met de AWBZ? Uh, hij, hij, hij, hij hoeft hier niet weg. Nee, hij hoeft niet weg. Hij, maar hij, hij mag. alles niet weg. Met, nou. met, met, uh, maar zullen we toch maar eens beginnen met de, de AWBZ? Kunnen we doen. Dat prima. De AWBZ. Prachtig kantenartikel met een kop erboven zo van... Nou, van hier tot ginter. Goorle vreest de nieuwe AWBZ. Ik ben dus op internet gedoken, want... Uh, daar kom je dus van alles kom je dat tegen. Even kijken... En dan wil inderdaad de politiek, die wil toch wat dingen gaan veranderen. Met name in de AWBZ en zaken overhevelen. We hebben de cijfers al gekregen de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. En nu dan, ik maak er dus straks even de opmerking van, och waar maakt men zich druk over? Want het is een wet, de algemene bijzondere ziektekosten. Er worden inderdaad zeg maar, de loodzware kosten voor de gezondheidszorg worden daaruit gefinancierd. En uh, er gaan taken overgeheveld worden richting gemeenten. En wat vrezen jullie nou, Deborah en Jeroen? Wat, waar zijn jullie bang voor? Ja, de SP vindt het niet zo erg dat die taken overgeheveld worden naar de gemeente. Wij vinden het heel goed dat zorg dicht bij huis uh, wordt georganiseerd. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan een uh, wijkverpleegster die wij graag terug zien komen. Dus op zich vindt het niet erg dat het een taak voor de gemeente gaat worden. Alleen het gaat uh, gepaard met veel minder budget. Dus het is meteen ook een forse bezuiniging. En we praten hier wel over zorg, we praten hier over mensen, over kwetsbare mensen. Uh, als ik kijk naar de, de instap voor intramurale zorg, de zorgzwaartepakketten. Dan hebben straks uh, mensen met een zorgzwaartepakket 3 uh, en 4 helemaal geen uh, recht meer op uh, intramurale zorg. Intramurale en, zorg? Is... Dat is uh, uh, zorg in een verpleeghuis, bijvoorbeeld. Ja. Ja? Dus buitenshuis, dat is intramurale ja. zorg. Even voor mijn duidelijkheid: dus als je een zorgzwaartepakket hebben van de omvang 3 en 4, krijgen ze daar geen geld meer voor. Die zitten wel in het verpleeghuis, maar ze krijgen daar geen geld meer voor? Het is de bedoeling dat die mensen niet meer naar een verpleeghuis gaan. Dat die mensen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. En dat wil iedereen natuurlijk, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment is een, een situatie zo... Uh, ja, dat je zegt, mensen kunnen toch beter beschermd wonen. En als je mensen dan uh, thuis wil laten wonen... tref dan voorzieningen, waardoor dat wat makkelijker uh, gaat. Mm -hmm. Maar als je dan ziet dat er ook uh, bezuinigd gaat worden op de dagbesteding... Mm -hmm. en dat is nou juist iets moois, waardoor mensen wat langer thuis zouden kunnen blijven wonen... waardoor ze niet naar dat verpleeghuis uh, moeten... maar ook daar wordt ingesneden. Dus als je aan twee kanten gaat snijden... Ja, dan vallen die mensen gewoon tussen wal en schip. En dan wordt gezegd van... Uh, ja, zoek dan hulp in je omgeving... bij familie, vrienden en buren. Maar meestal doen mensen dat in eerste instantie al. Iedereen probeert zelfredzaam te zijn. Ik heb ook mensen in mijn familie... die al wat ouder zijn, die wat, wat gebreken hebben. En als je dan zegt van... Uh, heb je hulp nodig, dan is het altijd... Nee, nee, ik red het wel en ik ben niet oud... En... Zo steken de meeste mensen in elkaar. Dus als mensen aan gaan kloppen voor hulp bij de overheid, dan zijn ze meestal die grens al gepasseerd en lukt het niet meer om zelfredzaam te zijn. Ook niet samen met vrienden, buren en familie. En de druk op mantelzorgers die zal enorm toe gaan nemen. En daarom is het zo erg dat die dagbesteding gewoon wegbezuinigd gaat worden. Maar als jij, jij praat over een zorgzwaartepakket 3-4, aan wat voor handicaps moet je dan denken? Wat, wat, voor, type, over wat voor type gehandicapten spreek je dan? Uh, praten we niet alleen over gehandicapten, we praten ook inderdaad over gehandicapten, maar uh -huh. ook mensen met uh, psychische stoornissen ja, ja. en we praten ja, ook zien. over dementerende ouderen. Ja, ja. Die vaak overdag zeg maar uh, dagverzorging genieten bij, bij, het, bij het verpleeghuis, ja. s'avonds naar huis gaan, ja. dat, soort, dat soort patiënten en daar is straks geen geld meer voor. Dus die mensen die zouden dus niet meer uh, die dag of die rit naar het verpleeghuis kunnen maken om, om daar een dagje bezig te worden. Dat lukt niet meer? Nee, het is al zo dat in 2013 uh, wil men de nieuwe instroom uh, voorkomen. En in 2014 wordt het nog harder. En dan uh, is de bedoeling dat mensen gewoon thuis blijven. En dat dat opgevangen wordt door familie en, en anderen. Dat zijn in ieder geval de uitgangspunten van de overheid bij het van... Den Haag naar de gemeentes brengen... Uh -huh. van die taken. En daar schuilt nou ook... een stukje um, uh, van de vrees... die het CDA geuit heeft. Um, de overheid kan wel zeggen... Uh, wij kunnen het probleem niet oplossen. Dus we gaan de zorg... dichter bij de burger regelen. En dan kan het beter... en goedkoper. We praten... Uh, geloof ik nu al over een doelmatigheidskorting. Als we niet oppassen van 20%. Nou, dat is natuurlijk fors. Maar klopt dat? Ben je het met die stelling... of met het uitgangspunt eens? Nou, je... Dichter aan het burger is dat... Nou, dat, dat, dat, is, dat is dus de vraag. Dat zou moeten uh -huh. kunnen. Maar... Er zijn een aantal zaken die daarbij spelen. Uh, als gemeenten de taken zelf moeten gaan regelen, dan moet je dus oppassen dat gemeenten onderling geen grote verschillen in, in, in het aanbod gaan creëren. Want anders krijg je een soort, uh, bij, ja. dan zou je bijna, de, met de WMO schuld het gevaar ja. trouwens ook, dan ja. zou je bijna een soort toerisme krijgen. Nou, ik kan beter naar uh, ja, de want nou, dan krijg ik betere zorg beter. dan in uh, Tilburg ja. of in Oostenrijk. Dat is iets wat al, wat al een, uh, een implementatie is. Uh, speelt dat al? Heeft het opgespeeld met, met name de invoering van de WMO? Nu voelt dat nog dus, niet zo heel ja, sterk, sterk, maar straks het echt wel, uh, te verkomen. Straks krijg je echt wel uh, rechtsongelijkheid, omdat ja. zorg is straks niet meer een uh, recht. De gemeente heeft een compensatieplicht, alleen daar worden geen eisen aangesteld. Dus dat mm -hmm. kan eigenlijk van alles zijn. En nou ga ik er wel uh, vanuit dat uh, veel gemeentes goede intenties hebben en proberen die zorg goed te organiseren. Maar als je toevallig de pech hebt dat je in een gemeente woont met heel veel uh, financiële problemen, ja, dan kan het wel zijn dat het een heel mager aanbod is wat ze je bieden dat geen oplossing is en dan sta je gewoon in de kou. Maar dat weten we dus nu nog niet, hè? want onze gemeente is druk bezig met die implementatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat het college echt uh, goed zijn nou, best doet. Dat is eigenlijk nog te weinig. Het is Gewoon ervoor onverzorgd dat het goed en adequaat wordt ingevoerd met de middelen die ze krijgen. Maar daarvoor zal bijvoorbeeld ook uh, een stukje uh, de indicaties die gedaan moeten worden... dat, gaat, dat moet ook de gemeente gaan doen. Hè? Dus laten we zeggen dat dat via het loket gaat. Dat lijkt me de meest logische weg hier. Dan zal het daar, die mensen zullen goed getraind moeten worden daar zal misschien er zullen competenties of mensen bij moeten om er allemaal te zorgen dat dat op de juiste manier ja. op een ja. goede manier gebeurt natuurlijk dus ja. dat vinden wij belangrijk dat daar dan bijvoorbeeld ook um, maar wat moet ik me dan voorstellen hebt. ik ga dan met mijn lichte moeder naar het loket en laat mensen beoordelen van waar heeft ze nog wel recht op en waar niet en kan ze nog wel in een zorgcentrum? Ja, gaat of, of waar je nog wel of geen recht op hebt nee uh, dat, dat verandert niet. Hè? De AWBZ is nog steeds een AWBZ. Ja, nou, maar Alleen ik heb net begrepen. De in één we... keer bij de Ja, maar dat we ineens andere criteria worden gehanteerd. Mensen ja, die nu we... nog uh, wel, uh, exact, zeg maar, ja. Ja. Dat zegt de SP, Het dat is weet ik zo niet. dat uh, ja, de indicatie betekent wel dat mensen uiteindelijk inderdaad een, een labeltje ja. krijgen. En een, een, een zwaartepakket uh, toebedeeld uh, krijgen. Dus uh, ja, dat houdt de indicatie uh, in. Het is niet zo dat je zelf aan kan geven nee. van mijn moeder heeft dit nee, of dat nee, nodig. Dat wordt bepaald, er zijn deskundigen die daarover oordelen. Dat is niet, dat is ja, niet nieuw natuurlijk, ja, maar. dat was ja, al. Alleen ja. uh, moeten we dat nu hier op de gemeentelijk niveau gaan regelen. Ja. Uh -huh. En ik uh, heb er alle vertrouwen in dat ze dat goed zullen gaan doen. Maar het is natuurlijk wel een heel een hele moeilijke. We moeten wel zorgen dat al die mensen die daar uh, die binnen die doelgroep vallen, want daar zitten bijvoorbeeld, uh, die hebben we nog niet genoemd, ook de. Uh, ...mensen met een lichte verstandelijke beperkingen... Ja. ...dat is ook een hele ingewikkelde doelgroep natuurlijk... Ja. ...die vaak ja. ook zelfstandig of begeleid wonen... Uh, ...met hele... ...ja, ik, ik ben natuurlijk geen specialist... ...maar met diffuse... Uh, uh, uh -huh. diagnoses, ja, zeg maar, die moeten ja. ook allemaal ja. goed begeleid worden. Uh, dat is allemaal heel ingewikkeld natuurlijk. Nou, dat zijn competenties die... ...een gemeente, maar de meeste gemeentes nog niet in huis hebben. Dus ja, je zult ook bijna... ...en dat is ook al, net met de WMO... ...is er regionaal overleg... ...ook om ervoor te zorgen ja. natuurlijk... ...dat we geen hele grote verschillen krijgen... En dat, die zaken op maar, ja, maar ik neem, ik neem te aan dat er niet zomaar iemand achter een loket zit en zegt, ja, ja, nou, jij mag dit en bij jij mag dat. De vraag. Ja, ik, ik, daar de denk, ik denk dat de huisarts daar wel over zal gaan, ja. of niet? Uh, daar zien het het wij ook een belangrijke misschien. rol ja. voor weggelegd. Maar zoals het er nu voor staat, uh, mag de huisarts straks wel adviezen uitspreken. Maar uh, ja, wil het niet zeggen dat dat één op één dat advies overgenomen wordt. En oh. de SP denkt van één loket, dat is toch een beetje een nauwe ingang. Dat kan ik wel zeggen. Ja. En uh, waar moet je dan terecht als je het niet uh, mee eens bent uh, met ja. wat, voor, wat wordt voorgesteld? En wij vinden dat er ook een belangrijke rol is weggelegd voor de huisarts, of voor de wijkverpleegkundige, of voor de dementieconsulenten. Als zij een advies uitspreken, dat dat advies dan ook wordt opgevolgd en vertaald ah, ah. wordt naar daadwerkelijke hulp. Dat lijkt me niet meer als logisch eigenlijk. Uh, ja, wij vinden dat ook heel logisch, <koh> maar het college vindt dat blijkbaar niet logisch. Dan moeten ze nog ah. even nadenken. Uh, ja. Waar, waar hebben ze uitgesproken ik... dan, Deborah, als ze dat dan niet logisch zwemmen? Heb, We uh, hebben mogen daar zeggen. in de laatste raadsvergadering wel uh, over gesproken. En toen is toch duidelijk gemaakt dat alles via dat ene loket zou gaan. Nogmaals, de oh, nou huisarts die krijgt wel een adviserende rol en een signalerende rol. Ja. Maar het wil niet zeggen dat één op één zijn advies wordt overgenomen. Maar dan suggereer je ook dat de huisarts überhaupt die rol wil. En ik denk dat ook nog Het een lijkt me wel is, de uh... instantie waar je naar terecht moet. Wie ja. anders kan het... Be... Ik, ik geloof zonder meer dat iemand bij zo'n loket dat het een integer persoon is. En... Ja. Maar het vereist toch een bepaalde deskundigheid. En dat lijkt me dan toch dat hij in dit geval of bij de wijkverpleegkundige of bij de huisarts zit. Dat is toch ja. de centraal figuur ja, binnen ik, de gezondheidszorg. Ik, ik hoor nu sowieso Absolut. eerst al de wijkverpleegkundige terugkomen. Moet ik even vooropstellen dat wijkverpleegkundige een fenomeen is... Ik voel trouwens een meerderheid aankomen in de raad ondertussen. Want CDU mm -hmm. heeft er in de laatste raad gaan ook weer voor gepleit. Nou, ja, SP dat zou heel goed zijn. En ja. wijs er ja, heel geworden. Als je terugkomt, de Soms zit er in een tijdelijke niet meer dan normaal. Zo wijkverpleeg... ja, ja. Het idee raakt is natuurlijk dat een stukje vroegsignalering ja. dicht bij mensen gebeurt. Ook mensen die zelf niet om hulp vragen. Want dat Juist. is natuurlijk het grootste gevaar. Ja. Ja. Um, um, en, en, maar ik wil maar zeggen, we praten nu over wijkverpleegkundige als die alweer algemeen aanwezig is in geworden. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus dat is iets wat dan ook geregeld zou moeten worden volgens mij de wethouder eh, ook gezegd heeft dat ze daar wel degelijk mee naar aan het kijken zijn met organisaties, maar ook ja. de gemeente is natuurlijk afhankelijk van zorgaanbieders die een stuk uitvoering voor de gemeente uh, ik maar ik lees je ook in het artikel, maar dan had jij het net over. ...het loket is er niet op ingericht om dit uit te voeren, Deboer. Not yet. Hoe, hoe, hoe, hoe moet ik me dit voorstellen? Uh, uh, Bedoel, mensen vragen iets aan, die, die komen, of komen die echt naar een loket? Die spreken daar een ambtenaar aan en die, uh, die vullen iets in en dan begint de zaak te lopen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk in de praktijk? De bedoeling is inderdaad dat mensen naar het loket het gaan, loket. wat we nu ook al hebben. Alleen dat loket moet dus uitgebreid worden met meer deskundigen... Maar dan heb je dus een front office en daar zitten nou niet uh, in eerste instantie de deskundigen. Die beoordelen eerst en als dan blijkt dat het om een heel moeilijk geval gaat. Die doen, die doen dan, een soort intake. Dan die geven een, een intake uh, ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. En in die als, als ja. blijkt dat dat toch een, een gecompliceerde zaak is, dan uh, stond er in het stuk mooi geschreven dat er dan deskundigen worden ingevlogen. Ja, dat klinkt meteen nou alsof oh. het op een grote afstand staat. Alsof, alsof ze van heel, maar, ver, ja, moeten ze van heel ja. ver moeten ja, ja. komen. Dus dat wil toch wel zeggen dat er een, ja, een bepaalde drempel opgeworpen wordt. Mm -hmm. Maar, dus zeg maar die opsplitsing, die ontwikkeling in ARBZ, dat is allemaal toch gepland voor uh, de komende jaren. Hè? Want de lees je dus opsplitsen ABZ tussen Rijk, en zorgverzekering vanaf 2015. Dan moet, het, dan moet dus die transitie helemaal moet die rond geïmplementeerd zijn. zijn en dus ze samen. beginnen al ja. volgend jaar. Dus dit gaat zijn beslag krijgen in 2013-2014. Ja. En toen moet het helemaal rond zijn in 2015. Ja. Dat is ja, nou, dus dan maar één van en de dan, drie ja, Ik net zeggen, dan worden er worden geacht deskundigen te zitten dat het allemaal loopt. De dokter? Ja, ik heb toch zoiets, waarom niet? Maar ja, ja. er dan maar voor een goede wijkverpleegster <laughs> ja. en, en, en dan denk ik dat je ja. verder komt dan ja. met. Maar dan we hebben we het dus over bezuinigen, maar tegelijkertijd ja. ook investeren. Dus je moet straks ja. nog maar kijken ja, dus wat de bezuinigen we we moet we werken. Dus, en de competenties op de, op de rit krijgen, maar ook de zorg natuurlijk. En gaat dat? Want dat is toch eigenlijk ook. Een... Nou ja, de dat is dus een ja, de... reden inderdaad. Ja. Ja, maar we zitten natuurlijk ja. een heel vroeg staan. Want er lag nee. nu een keuzenota waarbij ja. we gaan een beetje zo, zo of zo. Ja. Maar dat, dat zal nog duidelijk moeten worden. Hm. Ik zeg al, ik heb geen aanleiding om te veronderstellen dat we het niet gaan redden. Maar we gaan het wel redden met het geld dat we hebben, natuurlijk. Dat wel. Het zal wel moeten. Ja, maar moet, het, ja, het, het moet wel dat het geld niet voldoende is worden de criteria dan aangezet. Ik heb toch een beetje schrik van dat soort scenario's. De vraag scenario's. is waar kun je, effici waar kun je ja. het, uh, het efficiency voordeel halen wat de uh, landelijke overheid suggereert. Die suggereert in feite dat gemeentes goedkoper kunnen werken dan zij op afstand. En wat hebben dat ze je als je argumenten? Hoe, hoe, hoe? Is dat het argument ja. van de landelijke overheid? Is dat de gemeenten zitten dichter bij mensen en zijn ja, daardoor... Beter en goedkoper. Ja. ...per definitie beter en goedkoper, omdat ze dichterbij zitten, dichter op ja, de huid kort zitten. Kort is dat uh, wel de conclusie. Ja, maar, ja beter ja, kan ja, ik wel voorstellen. We weten wel, maar of dat nou goedkoper is. Bedoel, als je, af, ja, waarom zou je af, in de zorg de ondergrens van kwaliteit op gaan zoeken, daar zijn wij geen voorstander van. Maar zijn daar nee. geen berekeningen over gemaakt of het inderdaad dan ook goedkoper kan, TZT? Of, of, of is het maar, zijn dat maar aannames? Zo, hoe ja, het bezuinigen? Ik denk dat het allemaal niet gaan om blijken om met in de toekomst. Die zorgen aan te spreken en te kijken wat, wat, welke zorg dat moet zijn en, en wie dat. ...kan aanbieden tegen welke kosten, ja. zover ik begrepen heb in de laatste raadsvergadering te ja. Want ik lees dus ja. dat de zwaardere zorg voor ouderen en gehandicapten... ...die blijft in de instelling ja. en dat blijft ook binnen de AVBZ. Dus dat de zijn de, de, de, de conventionele de gehandicapten. Eh, dus mensen die ja. permanent opgenomen zijn ja. in, in, in een verpleeghuis... Of ja. Ja. In een ...daar worden er geen bezuinigingen op, op toegepast of schoontouws. En het blijft landelijk. Dat zal ik ja, wel ja. Maar daar, blijft, daar blijven we de landelijke overheid. Op daar op daar al al op wordt al flink ja, de woord huidig. daar gaan wassen ja. en verstelkosten ja. ja. vaak omhoog ja. worden. Ja. Ja. Huisvesting moet ik gewoon gaan ja. betalen voor het daar te mogen wonen. splitsing ja. tussen ja. zorgkosten en huisvestingskosten. Alleen, die taken blijven de landelijke overheid. En deze taken gaan naar de gemeentelijke. Overheid. Maar hoe gaat het nu verder? Want uh, je, je leest dit, hè? En jullie zijn er volop over in, in, uh, ja, zeg maar, in debat. Dus die keuzenota die is. Ja. En dan gaan we in. Uh, maar echt, uh... Ja, we starten al met uh, pilots om, om te kijken hoe we dan de, de, de, office, de, de front office van het loket uh, in gaan richten. Ja. Er gaat ook een uh, proeftuin van start. Uh, ja, het een, proeftuin. een proeftuin? Een proeftuin. Ja, je moet je er geen, geen tuin bij voorstellen, nee, maar, bedoel, maar, maar ja, er wordt je moest, dan in, in, in, het, in het veld geëxperimenteerd met uh, ja, zorgaanbieders en hoe we dat dichter bij de mensen kunnen organiseren maar het beeld is geëxperimenteerd met zorgaanbieders ik denk hemel, je zal dan maar cliënt zijn en op dat moment hulp nodig hebben en je komt ja. dan in zo'n experiment terecht maar ja ik, ik ben toch bang toch dat het de komende jaren één groot experiment is waar uh, ja waar we misschien nog wel van terugkomen dat we toch gaan constateren dat het uh, niet helemaal werkt nee. Want er is al zo drastisch bezuinigd op de zorg. Waar we hebben het net al over hadden. Van in die verpleeghuizen huizen. Waar mensen ja, niet eens meer elke dag onder de douche gaan. Of pyjama dagen. Dat soort dingen. En dan... Uh ja, de mantelzorgers, de druk is nu al ontzettend groot op die mensen. Ja. En dat zal in de toekomst alleen nog maar nog erger gaan worden. Ik bedoel, qua zorg gaan we eigenlijk terug de tijd in. En op de arbeidsmarkt willen we vooruit in de tijd. Dat we zeggen, mensen moeten tot 67 blijven werken. Nou, vrouwen werken op zich is dat natuurlijk hartstikke goed. Maar, ja. bedoel, maar dat, ja, zijn, maar, ook dat zijn ook de mantelzorgers. Dat ja. zijn ook de mantelzorgers. We kunnen ja. wel terug naar de vijftige jaren gaan, maar toen hadden we grote gezinnen. Toen kwamen <Klacht> we vrouwen thuis en ja. uh, gingen we eerder met uh, pensioen. Dat verandert allemaal de arbeidsmarkt verandert en dan willen we in de zorg dat het veel meer opgevangen wordt door vrijwilligers, terwijl veel organisaties komen nu al vrijwilligers tekort. En bovendien, de aantal ouderen wordt steeds groter, want we vergrijzen. Ja, ook en dat nog. En strakjes ja. zit je met een hele grote groep ouderen ja. die nogal wat hulp nodig hebben met betrekkelijk weinig jongeren. Precies. Ja. ja. Zorg, we hebben we gegeven... natuurlijk niet gehad over die vrijwilligers, we noemen nu ja. vrijwilligers een mantelzorg, maar dat is natuurlijk ja. ook een argument in, in die transitie En Dat staat ook in die keusnota, daar hebben we ook uitgesproken. De eigen kracht, het sociaal netwerk, uh, ja. de hefboom van de vrijwilliger. Ja. Een hele mooie ja. termen, maar dat betekent ja. eigenlijk maar terugvallen op je eigen omgeving, voor zover je die hebt. En die daar ook nou, zegt dat die daar ook tijd voor heeft. Ja. Daar zou natuurlijk een heel stuk van die doelmatigheidskorting vandaan moeten komen. Ja. Maar dat zijn zaken die je natuurlijk uh, uh, heel moeilijk als overheid kunt sturen. Je kunt mensen niet verplichten, bijna, om te zeggen, ja, ga eens een beetje vrijwilligerswerk doen bij, uh, bij je zieke tante of zo. Hè. Dat, moet je allemaal maar hopen dat het goed gaat. En mantelzorgers zijn natuurlijk al zwaar overbelast. En bovendien, je hebt ook dat ouderen. Gaan met hun mijn eigen omgeving naar. Waarvan de kinderen al kilometers verder wonen. Ja. Het is niet meer zo dat de hele families in één in nee, dorp blijven zitten. Die, uh, die zit over heel Nederland. Dat is inderdaad wat ik net ja. zeg, Vroeger hadden we de grote ja. gezinnen van zes of acht ja. kinderen. Tegenwoordig zijn twee kinderen. Ze waaien allemaal uit. Soms over de hele wereld. Drukke banen, drukke gezinnen. Ja. Ja. Ja, dus maar mensen hoe, komen maar, eerder de tijd tekort dan dat ze ja. tijd over hebben. Maar ik lees ook hier dat veel gemeentes hebben de ambitie om de ondersteuning van kwetsbare inwoners daadwerkelijk anders te organiseren. En dat wil dan zeggen, in samenhang met en een aansluiting op het zelforganiserend vermogen van mensen. Beter en goedkoper. Ja. Ja, ik vind ja, de sta, sta, ja. het staat er zo fraai, maar ook zo ingewikkeld. En dan denk ik van, wil de gemeente dit werkelijk... Heeft de gemeente echt de ambitie om dit dus uh, stevig en goed te gaan regelen en goedkoper nou ja. te gaan regelen? Nou ja. nou, iedereen organiseert toch zijn eigen leven, dat probeert toch gewoon iedereen. En veel mensen lukt dat ook wel. Maar nogmaals, als je oud bent en de, er komen allerlei uh, problemen, dan kan het zijn dat je het niet meer lukt om het zelf te organiseren. En daarvoor hebben we hm. nou juist zorg. Ja. Dat is een vorm van beschaving. Kijk, het stukje transitie waar we het hier over hebben, maar dan ben ik het exacte aantal kwijt. Hoeveel mensen zaten er in de doelgroep De 472 uh, of zo hier in Gorle. Hier in Gorle waren het uh, dus 400 472, mensen, ja. 472 mensen die in dit ja, verhaal vallen. Daar praten we niet over. Dus, ja, nou, is een een 472 groep. mensen. Ja, dat is, ja. Een het is groep. In Gorle wonen 23.000 mensen. Ja. ja. Ja, ja. ja. ik wil zeggen, we praten dus niet over half, het is wel fors en die mensen moeten goed voor gezorgd worden, maar het is ook niet dat we over vijfduizend uh, mensen praten. Nee. Ja. Nee, nee, maar nee, maar het is wel een grote groep ja. kwetsbare mensen die gewoon zorg nodig Absoluut. hebben. En die groep die kan gaan groeien gezien de vergrijzing. Ja, ja. ja. ja. dat is het laatste woord nog niet over gesproken Zeker niet. in ieder geval nee. de, die keuzennota die, die ligt, er, dus daar, daar gaat is het is veel aangenomen. Over. die is, is aangenomen. Ja. Ja. En even nog uh, het vervolg, zeg maar, in, uh, zet eens even in een tijdslijntje, hoe, hoe, hoe nu verder? in 2015 ja, moeten de er zijn, zijn. Ja, Dus die, die loketinvulling en die deskundigheid, die moet in ieder geval de, de komende de college twee jaren bezig. volledig geregeld worden. Ja. Ja. Ja. Geborgd worden, zeggen ze maar. zo En er moeten dan mensen ook opgeleid ja. worden. Ja, ja. Ja, ja, nou, ja. Loketmedewerkers ja, medewerkers dat zullen daar al inderdaad al al nog voor geld. opgeleid ja, maar dan gaan moeten, dan worden moet, uh, ja want dat is niet zo we weten wel eerst ja, precies hoeveel geld ze krijgen dat want dat is ook allemaal ja. heel duidelijk. Ja. dat lijkt me niet, dat moeten mensen dus zijn die we weten niet eens precies hoeveel geld we krijgen Bijvoorbeeld, ga, ja, ja. eerst was het uh, 10%, 15% nu is dat weer 20% doelmatigheidskorting dus maar eerst een machine Laten plan, we afspreken. De standaard wordt in maart afgesproken. Dus ja. dan weten we precies hoe we het We de zaken op de voet, de op de voet, voet ja. volgen. En als Vind er het maar, maar nieuwigheden ja. zijn, dan kunnen we altijd ja. de politicus uitnodigen. En ons informeren over de stand van zaken. Want hier zal het laatste woord dan niet over gesproken zijn. We, ja. we graag nog een keer terug. Oké. Okay. Ja. Bedankt voor jullie deelname en uh, blijf er gezellig bij. We gaan even naar een muziekje. En uh, Ik heb uh, meegebracht een uh, CD van uh, een Kerstcd van Rod Stewart. Die oude Britse rocker, die punk verhuur. En die zingt hier heel nostalgisch en romantisch uh, Silent Night en Old Lang Shine. Maar we beginnen en kijken we even naar de techniek met Silent Night. Silent Night van Rod Stewart. En toch niet onaardig gezongen. Hè? Voor die, uh, die oude punker. punk. Jan ongeveer een dikke 70 hadden wij. Dachten wij zo. Ik denk het wel. en, en 6, ik denk, 5, nou, 6, Die denkt, ja, denk, met een kerst kan ik nog wel scoren. Maar ik moet zeggen, ik, ja, ik vond me ook erg aardig. hoor dat, uh, Ja, mag dat wel. Goed. Jan. Uh, het krantenartikeltje. Ik had, toen ik dat las, dacht ik van. hey het gaat ervan komen. Maar ik wist er eigenlijk al jaren van. Hè, dat jullie daarmee bezig waren. Kijk. En toen dacht ik zo van, mijn hemel, waarom een klein artikeltje, dan, waarom moet er niet veel meer publiciteit ongeveer? Ja, dat gaat het gebeuren. Want het he? is toch niet flauw wat er gebeurt, hè? Ja, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren? Ja, dat gaat gebeuren. Morgen komen ze van Brabants Dagblad, dus uh, oh, oh. daar zal er wel een stuk in komen. Ja, ja. ja. Oh, we eigenlijk, ze, eigenlijk zijn we te vroeg om je Of we hebben de primeur, kan ook zeggen. Ja, dat mag je zo ja. stellen, ja. Ja, ja, de primeur. ja, vertel de plannen dan maar. Jan, ik wil heel even uh, een stukje uh, geschiedenis, want uh, als je bij jou zeg maar, op de website gaat kijken, dan uh, nou, die is aardig gevuld, hoor. En dan kijkt u daar naar het midden en dan zie je daar de, de familias, daar zit hij met z'n grijze baard in het midden, de ja. he, godvader. En de anderen zijn allemaal uh, werknemers. Nou, dat vroeg me namelijk af, want Jan de Hooy als sportcentrum, daar is, is, is toch een flinke werkgever in Goal denk ik dan. Dat mag ik wel stellen, ja, daarom ja. is het ook uh, des te schrijnender om het zo maar eens te zeggen, dat ik daar zo lang op heb moeten wachten. Hoeveel mensen heb jij in dienst? Jan, nou, ik heb niks vroeg. in dienst, mijn zoon is in dienst. Ja, ja, dan okay. maar even goed dus even, even voor, de, voor, de, voor de luisteraars. Jouw zoon uh, 34, uh, die, die doet het. Je hebt 34 mensen ja. in dienst. Maar jij hebt de zaken overgedragen aan, aan ja, de met zijn vrouw. Ja, ja junior. Ja. En jij, jij geeft gevraagd en ongevraagd advies. Nee, aan... alleen maar gevraagd advies. <laughs> Daar hebben we het straks al over gehad. Ik kan me niet voor. Want ik zou zelf geen vader willen hebben die als, als hij tegen mij zegt... Jongen, dan mag jij overnemen. En die zou zich steeds elke keer zijn eigen overal mee gaan bemoeien. Dat, dat, dat zou... Ja, maar Oké, okay, maar dat is wat, is wat te sterk uitgedrukt. Ga je jou het ook, zeg maar... Je hebt hem natuurlijk een dot van ervaring. Je hebt dat je tientallen jaren gedaan. En dan zie je dat er zich ontwikkelingen gaan voordoen waarbij je denkt, van, ik moet hier mijn zoon even voor waarschuwen. Dat doet het dan toch? Dat zou, dat, maar waarschijnlijk zou ik dat doen, maar hij is uh, zo competent dat, uh, dat dat niet nodig is. Aha. Je hebt hem een goede opleiding en opvoeding gegeven. Ja, maar hij zit zelf ook goed in elkaar. Dus uh, ja, ja. hij ja, doet ja, het ja. fantastisch, moet ik zeggen. Hij doet het, ik moet zeggen, als sportscholenhouder doet hij ja. het beter dan ik zelf. Echt waar? Ik was te veel uh, bezig met, uh, met de judo. Ja, ja. ja? Hij, hij bekijkt het wat en, zakelijker. En, gelukkig wel. Maar dat moet ook wel als je 34 mensen in dienst zit. Overigens die zitten, zijn die alle 34 fulltime in dienst. Nee, is, nee, nee, nee. Maar in ieder geval 34 mensen hebben, hebben met, met jouw bedrijf een ja. relatie waar ze in ieder geval uh, ja, geld een, een boterham mee verdienen. Ja, dat klopt. Ja. Dat vind ik dus niet geringen, uh, Lucie. 34 ja. man. En, en Jan, hoeveel mensen sporten bij jou? Er schommelt uh, tussen de 2500 en de 3000. Mijn hemel. Ja, dat, ja, dat zou je een nog dokterspraktijkje in. ongeveer 4000 uh, patiënten, dus ge, uh, nou dat is test niet slecht. Nee, dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Maar bij ja, de je zit wel... hier ook als een hele stoere godvader te kijken natuurlijk, en heel trots. Zo van, uh... <laughs> nou, daar ben ik me niet van bewust, moet ik heel eerlijk zeggen. Mijn vrouw die slaat soms ook van die teksten uit. en dan zeg ik ja, doe dan nou maar even gewoon, want. Uh... Het, het, we hebben gewoon keihard gewerkt al die jaren ja, en, ja. Uh, en daar is niks mis mee. Jullie zijn begonnen in de Kerkstraat dat klopt. en toen heette het nog uh, Budo uh, Kwaai Jan de Rooij. Ja. Budo toen ja. werd het sportschool, sportschool Jan de Rooij en ja. toen, uh, toen, kwam verhuizen. Een, toen kwam mijn in de Sint-Janstraat en toen ja. kwam mijn zoon erbij uh, er en die zei ja. pap, we moeten er eigenlijk veranderen in een andere naam. Ik zeg en wat moeten dan worden jongen? Nou zei hij, we moeten daar een van maken, sportcentrum Jan Roy. Want de school dat duidt er meer op dat ze alleen maar iets leren. Maar het is niet alleen dat ze iets leren. Het is ook zo dat ze daar uh, gewoon heel veel plezier hebben in sporten. Ja. Ja. Ja. En uh, ja. Ja, toen heb ik onmiddellijk gezegd, jongen, dat is, dat is goed. Ja. Dus, uh, dus het heet sinds 20 jaar sportcentrum, hier sportcentrum ja. ja. Nou vandaar het, hè? er is een verdieping opgekomen en toen werd het ook weer te klein. Toen ben dus naar het industrieterrein gegaan. Dat ging ook niet zonder slag of stoot. Dan he? lag uh, het bestemmingsplan uh, was niet uh, Comilfo, dat ja. moest ook anders worden. De gemeente wou graag uh, de pand van ons. Ja. Toen hadden we we hebben hadden ook nog die twee pandjes uh, op de hoek van de Kloosterstraat en de Thomas van Dietstraat. Ja. En uh, ja, dus ik, de gemeente waar ik koop is, hebben jullie dan 4.000, uh, 5.000 vier, uh, vierkante meter grond? Want uh, het is heel leuk om met de gemeente iets te doen, maar tegelijkertijd moeten we ook weer een heleboel parkeerplaatsen erbij hebben. Ja, ja. En uh, daar hadden we ook veel plaats voor nodig. Je kunt niet zeggen van hier, uh, hier jongen, hier tien parkeerplaatsen en ja. uh, bekijk het maar, dat werkt gewoon. Nee, nee. En, uh, ja, bij toeval ben ik dus uh, tegen dat pand aangelopen waar wij nu zitten ja. en daar zat vroeger Rio net in, ja. en, uh, Weet ik nog. dat is vlak ja. bij jullie natuurlijk. Ja. En uh, nou, toen kwam ik langs en uh, daar waren zand opgereden en uh, ik ga dan naar binnen, Bergen Zand er binnen, want het, is, ja. het was wel een gebouw van 40 jaar, ruim 40 jaar oud toen al. Ja. Ja. En uh, ik zeg, is dat te koop? Ja, je kunt huren of kopen. Ik zeg, ja, maar ik moet naar de gemeente om te vragen... of ik hier wel mag zitten. Ja. En uh, nou, toen ben ik naar de gemeente gegaan... en ik zeg, ik heb daar, op die hoek, daar wil ik wel zitten. Ja. En uh, je, je, je mag gerust weten... ik ben daar s'avonds wel, uh, wel vijftig keer langs gereden. Ik denk, dat is aan de rand van Goorlen. Is want ik zat gegeven. hier in het centrum. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is aan de rand van Het Zal dat wel goed gaan. Ja. Ja, ja. Maar toen heb ik het alle goed overwogen. Uh, het is ook een beetje een doorgangsweg, hè? ja. ja. Maar wat heeft jij dan uiteindelijk besluiten om daar toch te gaan zitten? Want weggezegd, het is een industrieterrein. Nou, we, het is die... de rand van goal, maar het is goed bereikbaar. Ja, het is uh, goed bereikbaar. Heel goed bereikbaar. Ja. Veel parkeergelegenheid. Dus er uh, uh... was een redelijk parkeer, uh, ja. parkeerplaats. Ja, en uh, ja. nou, uiteindelijk uh, heeft de gemeente het zover gekregen dat we daar uh, naartoe konden. Ja. Dat heeft dus twee jaar en vier maanden geduurd voordat we dus uiteindelijk via de kroon uh, toestemming hebben gekregen, of de gemeente gekregen. Want die moesten het plan wijzigen natuurlijk. Dat heeft lang geduurd, zeg jij, hè? Hoe, hoe, alles bij elkaar? Twee jaar, maar, twee jaar en vier maanden. Voordat er de toestemming ja. was. Twee jaar en vier maanden. Ja. En is, de, is dat, kijk even naar onze heer, dame hier, is, is dat gebruikelijk dat het zo lang duurt of zo? Of? Ja, op, en heb, men... heb jij veel medewerking van de gemeente gehad? Nou, het, toen heb ik heel veel medewerking van de gemeente gehad. Dat en willen. dat was ook een, het feit dat ze hun, dat hun graag mijn pand wouden hebben natuurlijk. Hier uh, ja. in de Sint-Janstraat en uh, ja, hier, hier tegenover, op de hoek. Ja. En, uh, van een mainframe in zitten. Dat was, dat, was, dat was toch jouw pand? Ja, ja. dat was pand. Ja. Maar ja. ook die twee huizen. Dus het, dan, dan, dan spreken we toch over 3000 vierkante meter midden in het centrum. Ja, ja. En... Uh, nou ja goed, we zijn uh, uiteindelijk uh, dan toch daar, daar terecht gekomen. En dat uh, was een hal. En die bestond eigenlijk uit drie delen. En twee delen daarvan, dat heb ik toen gekocht uh, van, Rio, van, uh, van de wegen. Want uh, van de wegen had er weer gekocht van Rio net. En die was aan het opgereden. Dat was toen nog allemaal in een hele goede tijd natuurlijk. Uh -huh. hey, want die kochten die pannen op, die, die knapten ze op en dan werd er weer meteen uh, verkocht. Nou gaat het natuurlijk een stuk moeilijker. Ja. En uh, toen was er nog een derde over, dat heb ik na een jaar kunnen kopen van Texafoom, want dat was van Texafoom. Ja. Uh, die man had tegen mij gezegd, uh, ik, ik zei tegen hem, als je het ooit verkoopt, wil het dan aan mij verkopen. Hij zei, dat is goed. Hij zei, hem, uh, geef dat dezelfde prijs voor als ik ervoor gegeven heb, dat was al helemaal goed natuurlijk. Ja. Nou, uiteindelijk na een jaar heb ik het dus gekocht. De, toen is die parkeerplaats aan de zijkant er ook bij gekomen, want dat hoorde bij dat pand. Ja. En dan kunnen we dus helemaal rond zo. Ja. Maar het, eh, ik heb het eens even, even gegoogeld. Het sportaanbod dus. Naast de moderne uitgeruste fitnessafdeling hebben wij meer dan 65 groepslessen op ons lesrooster staan. En dan staan er links standen allerlei dingen. Nou, weet je die allemaal doet. Eh, body combat, body life, body step. Nou, eh, tientallen dingen staan daar. Ik vond het zo grappig. Ik, ik, kan, ik moet even vullen. Het body plump. Body pump. Weet je wat het is, Deborah? Body pump? Ja, dat, klinkt dat is wel, simpel en effectief. Zwepen. Dat is fitness op muziek. Ja. En bij Body Pump wordt gewerkt aan het uithoudingsvermogen van de spieren... met behulp van een stang met gewichten. En de intensiteit van deze spiertraining past de deelnemer zelf aan... afhankelijk van de conditie. En al na een paar keer deelnemen merk je dat de verbetering optreedt in de spierkracht... en kunnen er wat zwaardere gewichten aan de halsterstang worden gehangen. Prima Halter. om veel calorieën te De halster, van. daar heb je het paard om. Hè? Ja, ja. Halter. Halter ik had gelijk, halte, zo klein halte, halte. He? het was ook zo klein uitgeprint. <laughs> maar, dus, ja, maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad achter de schietwet wat er allemaal gebeurd. zeg, dan denk ik, mijn hemel, mijn hemel. maar Jan, jouw grote passie was toch wel het judoën? het judo ja. Het judo dat is ook het enige wat ik nog doe in het sportcentrum. ja. ja. jij geeft nog steeds zelf les? ja. 17 uur in de week. dat is niet gering. ja. dus en dan gaat Jan de spinnuts, de spinnuts vergelijken van ik, peanuts, de's, de's peanuts ik uh, vroeger deed. Maar gezien vroeger jouw stond, leeftijd, stond, je, ben, ik kom... je, bent, je bent geen jong broekie meer, toch? Nee, maar uh, ik doe niet altijd mee natuurlijk. Nee, dat nee. is gewoon ondoenlijk. Dat, uh, ook al ben je jong, doe er nog niet altijd mee, want het ja, is gewoon niet ja. te dun. Ja. Maar wat wou ik nou zeggen? Uh, wat het uh, uh, de, de, de, dus Vroeger stond ik op om ja. half acht vanmorgen. En dan sloot ik om elf uur de zaak. En dan uh, uh, was ik heel de dag in het sportcentrum. En dan om half, ging ik douchen. En dan ging ik om half twaalf, twaalf, twaalf uur lag ik in bed. En dat heeft zo'n uh, ruim 30 jaar geduurd. Maar dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. Ik heb nooit gedacht: van, Jezus, hier moet ik nou eens even mee stoppen. Dat heb ik, dat heb ik nooit gehad. Nee. Dat komt ook omdat ik iets deed wat ik heel graag, uh, heel nee. graag deed. En dan zaterdag en zondag ging ik allemaal op jullie wedstrijden. Ja. En uh, dat was niet gering. Als jij jouw leven zou moeten overdoen, zou ik dan hetzelfde dan doen. ja. exact ja? hetzelfde. Ja? Ja. En jouw, jouw zoon ook. Is, daar, je ook net, ik... is je ook net zo fanatiek dan jij? Hè? Ja, dat moet aan hem vragen. Ja, maar dat weet ik wel. Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, ik, nee dat weet ik niet. Maar heb je het er nooit over als vader tot zoon zo van... Uh, nou, uh, beste zoon, doe ik dit graag en zo? Hij en, doet of, het graag. Of doe het omdat ik jouw pa ben en omdat je het bedrijf niet verloren wil. Uh, nee, nee, nee, want het is, het is heel simpel gegaan. Toen wij hier weggingen, toen zei ik tegen hem... Toen zat hij al in de zaak trouwens. Ja. Uh, uh, waar wil jij zeg, uh, maak mij niet uit wat je doet. Ik zou, zou het jammer vinden, maar dat heb ik niet, zelfs niet tegen hem gezegd dat ik het jammer zou vinden. Maar hij was wel al een sportief type. Ja, hij was al een sportief type. Ja, ja. Ja. Het is ook een stevige jongen. Als ik er langs ziet komen, dan denk ja, ik van... Uh, hij ja, is een ja. ko kop groter dan ik. <laughs> dan moet er niet meer vechten. Het komt allemaal van dat kippenvlees. Hè? Al die <laughs> kippen die worden in zes weken tijd uh, opgefokt. Ja. Ja, ja, ja. Tot uh, poef, en dan staan ze. En dan zitten natuurlijk al die anabolen die zitten in die kippen. Die gaan die mensen namelijk eten. En die worden zelf ook allemaal groter en falser. Dat zijn toch de plofkippen? Het kan toch niet zo zijn dat in, in, in, in, in, in, in, in, in, laten we zeggen, 50 jaar... Ja. de evolutie van de mens zo is ja. dat die... Uh, 10 centimeter gaan groeien, daar, daar ligt iets aan de grondslag, ja, daar, daar ja. ben ik van overtuigd. De welvaart. De welvaart, ja, welvaart het, ja. goede ja, het goede voedsel. Het goede voedsel, dat is maar de vraag. De ja, plofkip, want ja. het is geen plofkip. Ik plofkip plofkip zit daar water in. Er zit ja. ja, ja. meer water in en een plofkip ja, maar men, ja, men, is minder voedzaam. Ja. Voedsel. Maar onze kinderen zijn bijna allemaal groter dan ja. wij. Ja, ja, ja. Ja. ja, maar even naar, naar de, de uitbreiding. Want dat het gebeuren is dus niet flauw. Hè? Ik lees dus dat daar straks 80 mensen bij jou kunnen logeren. Ja, 80 mensen. In Goorlen hebben nou, ze nog is, niet eens een accommodatie waar is, je fatsoenlijk kunt, uh, kunt overnachten. Ga jij opent als het ware een soort superhotel voor 80 gasten. Ja. Keer, die daar ja. meerdere dagen kunnen verblijven Juist. en kunnen van alles doen. Ja, ze kunnen zo lang blijven als ze willen. Maar, maar echt voor maar, sporters, zeg maar. maar. Die komen dan voor Nou, we, we, gaan, we hebben uh, natuurlijk al veel contacten. En uh, we hebben al andere activiteiten die erin komen, maar dat heeft wel een beetje met sport te maken. Bijvoorbeeld Anne die, uh, die uh, geeft les in Utrecht aan een, uh, een hogeschool voor uh, fysiotherapie. Mm -hmm. En dat neemt ze ook examens af. Mm -hmm. En die mensen die willen ook, die zijn ook er erg geïnteresseerd in, in het project en willen daar eventueel, want de gesprekken zijn nog bezig, dus... Uh, maar die willen daar ook uh, gebruik ja, van gaan maken. Ja, ja. En, dat is alleen, en, en dat valt ook onder sport, hè, fysiotherapie. Maar, maar, maar, maar, maar betekent dit, Jan, dat zeg maar, uh, werkgever uh, Sportcentrum Jan de Rooij... dan weer gaat uitbreiden? Want ga je dus zeg maar, een soort hotelverblijfsaccommodatie... Nee, nee, nee, nee, ik zal even uitleggen hoe dit dit werkt. het ja. werkt. Wij, wij hebben bij de judo een stichting Brabant Open Judo. Ja. Ja? ja. En die stichting die probeert geld bij elkaar te krijgen. Dat valt echt niet mee om geld bij elkaar te krijgen. Voor de wedstrijd judoka's. Mm -hmm. ja? En die stichting die uh, gaat uh, van Sportcentrum Jan de Rooij... Um, die hal huren. Uh -huh. Mijn zoon die heeft de investering gedaan en wij huren dan de hal van hem terug. Uh -huh. En dan heet het uh, Judo Academy Netherlands. Uh -huh. Zo gaat het functioneren. Dus hij heeft daar verder niks mee te doen. Oh... Dus, het, dus in feite is het uitbesteed straks, de, heel, heel die horeca, de, de, de dus horeca, horeca deel, dat Er komt geen echte horeca in in die... Nee, zin nee maar, dat we, er met, maar mensen moeten nog een bijtje we, kunnen nuttigen, die moeten ja, dus... Uh, maar wij zullen ook veel gebruik maken van uh, cateringbedrijven, want ja, ja. we gaan niet uitgebreid allemaal staan te koken. Het is niet zo dat je, dat je daar uh, een hotel uh, uh, keuken hebt of zo het is gewoon allemaal heel eenvoudig. En uh, als er echt iets... Uh, kijk, uh, spaghetti kan iedereen maken, dat is niet het moeilijkste. Maar als er echt iets ja, moet gebeuren dan... Een ja, als er echt iets moet gebeuren, dan gaan wij dus met cateraars in, de, in zee. Ja. Dat, uh, dat is brengen, uitdelen en klaar. Maar Dat is toch weer een extra verantwoordelijkheid erbij natuurlijk. Hè. Dat is, uh... Ja, maar dat ga ik doen hè. Ja? Ik ga er in de gaten houden. Ik ga er ook allemaal geen les geven. Ik ga dat alleen maar begeleiden. Ja, ja. Ja. Want ik lees hier dus, tevens is er de verblijfsmogelijkheid voor een langere periode. Je doet als uit andere delen van de wereld kunnen ja. dan trainingsprogramma's en toernooi in Europa combineren. En de Judo-academie als uitvalsbasis gebruiken. Dus die gaan van hieruit, gaan die naar toernooien, gaan, gaan dingen die ze organiseren. Ja, we, ze hebben, we, hebben we hebben dus connecties met uh, Nieuw-Zeeland en uh, Australië. Ja. Ja. Ja. En uh, ja, dat is een contingent uh, waar de Judo niet op zijn pijl uh, zit. En die gaan of naar Japan, ja. Ja. of ze zwerven ergens rond in Europa. Want Europa is een van de sterkste uh, Judo-continenten uh, van, uh, van, van de wereld, zeg maar. Uh -huh, uh -huh. En uh, die willen dus bij ons dan uh, komen trainen en uh, de uitvalsbasis maken voor heel Europa. Show. Wat betekent die de, de dojo, de EVE, uh, Heeft een judomat staat er van 400 vierkante meter. De zaal is judo. de dojo. Dojo is uh, de judozaal. De judozaal, Van 400 vierkante meter. Ja, ja. ja. Om groter judokers staat te trainen en overnachten. En totaal is er 1600 vierkante meter vloeroppervlak. Met alle faciliteiten voor een geweldige sportieve ervaring en een plezierig verblijf. Het is niet niks, hè? Nee. Het is dus een hal van 1000 vierkante ja. meter, dus zeg maar dat het zo de, de hal is. Ja. En dan uh, is, dat de, is de dojo is 400 vierkante meter en de rest is uh, een verdieping erin, ja. in de hal. En daar zijn die, het is trouwens over, wel een groepsaccommodatie. Het is niet ja, zo ja. dat iemand langskomt en zeg maar, kan ik hier een, een kamertje huren? Ja, da, da, da, daar gaan we niet, daar, is daar gaan we niet. Nee, nee, het, het is de, allemaal de, groepsaccommodatie. Het was geen, het was geen bed en breakfast. Nee, maar bijvoorbeeld die, ook gewone clubs kunnen daar in de ja. toekomst eventueel gebruik van maken. Ik uh, hoort wikkels dat ze dus uh, Toernooien hebben met voetballen en waar moeten ze slapen? Een hoop ellende gehad uh, daarbij de Mille Hill. Ja. Van, daar uh, ja. moet van alles daar uh, moet, moeten ze brandtoestanden. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Afijn jullie weten het beter dan ik, want uh, die aanvraag is bij de gemeente verschillende keren geweest. En nou kennen ze natuurlijk zeggen van, ja, uh, 80 mensen kennen, slapen. zijn er al een boel, hè, 80. Ja. ja, En die kennen. De, kijk, als ze een hotel moeten pakken, zijn ze veel. Dat is veel te duur. Ja. Dus uh, en op dat bij ons groepsaccommodaties gaat dat ja. natuurlijk een ja. stuk makkelijker. Ja. ja. Ik zag ergens een plaatje, Jan, dat jij de eerste steen leidde. Want je uh, ziet inderdaad van zeg maar, alle bouwkundige activiteiten van de buitenkant, helemaal niks. Maar het gebeurt allemaal natuurlijk ook het inwendige. Dat uh, allemaal aangepast. We hebben nu uh, uh. nou de uh, vergunning. Uh, 5 december of 6 december was het uh, definitief. Ja. Want je krijgt ja. dus een vergunning. En dan, en dan kan zes <coughs> weken daarna kunnen mensen nog. Bij de rechter protesteren tegen uh, wat er is. is dus niet Verwacht gebeurd. je dat nu nee, denk ik? Hè? Het is niet gebeurd, want we hebben er, oh, ja, ja, we ja, hebben ja. niks meer gehoord, dus uh, die termijn is voorbij. Ja, ja, ja. Maar uh, kijk, het is natuurlijk, uh, de gemeente moet een heleboel voorbereidend werk doen. Ja. Maar wij ook natuurlijk. Dus we waren in maart al een beetje begonnen. Ja. Uh, want uh, iedereen uh, zei, daar uh, komt wel goed, Jan, dat komt wel goed. Nou ja, daar heb ik mijn eigen een beetje risico genomen natuurlijk. Ja. Door alvast maar te beginnen. Ja. Ja. En, uh, en ja. dan ligt de gemeente ook veel niet waarzin. Dat, uh... dat weet ik niet, want je hebt niks gezien. Hè? Net zoals <laughs> nee, jij niks je, ziet, je ziet de gemeente Je ziet het niet, he, het gebeurt allemaal binnen kamers. Ja. ja, maar als ik eh, goed luister, eh, ik ben ondernemer. Ja. Als dit bij, men, en, en, bij al die zakenluis zo langzaam moet gaan, als dat het nu gaat bij de gemeente, dan, ja. uh, dan blijft het er... Uh, nou ja. Jan, wanneer dan is de opening dan? gepland? Eind april. Eind april. Eind april. Dan spreken we achter dat we jou rond de tijdstip nog eens terugvragen en nog eens uitvoerig babbelen over en hoe gaat het nu. En, uh, want er valt nog genoeg over te vertellen. Um, we gaan afsluiten. Ik kijk even naar onze techneut, want onze uurtje <kijkt> zitten weer op. Dit was Golse Kringen en we bedanken onze gasten. Jeroen Hendricks, Deborah Eikelenboom en Jan de Rooij uiteraard over de, ja, hun onderwerpen en voor het de deelname aan het gesprek. En voor de technische ondersteuning Joop Natrop. Rosse volgende wordt herhaald via radio op zaterdag, op dinsdag en zaterdag en op donderdag, maar ook via internet 24 uur per dag. En dat tikt u maar gewoon in: www.lokaleombudghole.nl en dan komt het vanzelf. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.